Op enkele buien, het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Bronnen van der Velden van de ANWB er staat bij elkaar 125 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 4 kilometer. En die staan op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Komplein 4 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt de Raasdorp 4. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, langzaam rijden tussen Ochten en wadden over 11 kilometer. De A15 Rotterdam richting Europort is dicht bij de Botlek-tunnel. Je kunt daar beter omrijden via de Botlek-brug. Vanaf Rotterdam-IJsselmonde tot aan de tunnel staat 14 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en de Brechtseplein 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knopen de Brechtseplein 4. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 5. A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In één keer weer denken aan vorige week, eh, Albertjen. Ja, toen was jij even een beetje weg.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 Zandvoort. Zandvoort. ...van Madonna uit de jaren 80... ...zijn helemaal geweldig, waaronder deze... ...je Like a Virgin... ...en daarmee is kwart over twee geworden... ...het is vandaag Veteranendag hè? Eh? Klopt, heel goed uh, gezegd Rob... ...ja, vandaag staat Zandvoort... In, uh, ...in het teken van oorlogsveteranen... ...de Zandvoortse veteranen uit diverse oorlogen... ...vieren vandaag Veteranendag... ...dit is een week eerder dan uh, de Nationale Veteranendag... ...op deze manier... ...hebben uh, de uh, oud- en militairen... ...op 30 juni de gelegenheid...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 van de Zandvoortse oorlogsveteranen. En er hoort dan natuurlijk ook een beetje veteranenmuziek bij. Ja, dat is uh, zonder weer. Hier is Clem Miller.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 Zo'n dagje zal voet aan zee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 uur. Ik schrok wel even, Robert-Jan, toen je met het uh, EK begon. Ik denk, daar, daar gaan we weer. We nee, we voorlopig niks meer over horen over het EK. Maar zandsculpturen is oké. Okay. Ja, dat is mooi. En weer erom in Zandvoort. Dat is geweldig. Dus nou, haast u naar het museum en kijk, uh, leer meer over de geschiedenis van het maken van zandsculpturen. Zometeen het CFM weerbericht met Lex van de Oren is Billy Ocean. Get tough, to tough get going to going, going, going, going, tough. Going, tough. De beste man heeft zoveel mooie hits gemaakt, uh, Albert-Jan. Ja. Wat dacht je bijvoorbeeld van Caribbean Queen? Die je waarschijnlijk ga ook wel. Ja, die, die staat er ook bij, joh. Ja, ja, ja. En dit was een andere van hem. Die mag graag best wezen en best zijn. Die hoorde When The Going Cat stuff. Daarmee werd het 1 half 3. Tijd voor het weerbericht met Lex van der Hoorn. de Horen.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 Een beetje vergelijkbaar met vorige week. Terrasje pakken en het strand even, even links, even laten, links liggen. laten liggen. Ja precies. Nou, en dan morgen, wat was er morgen ook weer te doen over Jan? Uh, morgen, ja dan gaan we Ferrari's kijken natuurlijk op circuit. Oh. italia Zandvoort. Ja. Lekker polootje aan, kort broekje aan. Dat worden dan uh, glimmende Ferrari's morgen van, uh, van de regen. Huh? Ja. Het, kan niet het is niet anders. Ja, hij is wel eerlijk. Hè? Wat vertel hij je me nu? Eerlijk. Hij is wel eerlijk. Ja, glimmende Ferraris. Dus een paraplu meenemen, want uh, we hebben morgen een periode met regen. En, en er staat een, een matige, op het strand en op het circuit, een, een vrij krachtige zuidwestenwind. En, en de maximumtemperatuur. temperatuur, oh het truitje moet je ook meenemen. 15 graden. Oké, okay. <lacht> dank je, dank je. <lacht>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 Dus. Kijk jij regelmatig? Uiteraard. Wat nou, nou, dacht je dan? Dus u wist dat vanmiddag het de ging scheen. Ja zeker. En van de week ook hè, met het noodweer wat eraan zou komen. Ja, ik even kijken wat Lex zegt over de situatie in Sanford. Ja, precies. Maar nou, ik heb het ook toen ook getwitterd. En het, uh, het klopt allemaal. Oké, okay, nou. Helaas. helaas. Naar de lijst op www.meteopagina.nl Dankjewel Lex van Loren. En we spreken je graag volgende week weer zo rond en nabij half drie. En dat was het weer. Je weet niet wat je. met de CFM weerbericht voor de komende dagen. Naar te lezen op www.metjouwpagina.nl en als je zo'n mobiele telefoon hebt, weet je wel, je wilt weer uitvolgen, volgen, doe je er gewoon even slash mobiel achter. Ons volg je hem gewoon op uh, Twitter, het uh, Meteopagina...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 Pronk! Oké okay, Lex! Oké! Oké, elk jaar! Dat ik niet echt uh, niet geloof zeg. Wat uh, liet je nou zien aan Lex van Oren? Ik ben uh, niet nieuwsgierig, hey, niet ik wil wel graag alles, alles, weten. alles, je alles weten. weten. Je hoeft niet alles weten, Jawel, ja, maar zeker weer je vakantiekiekjes van vorige week. Ja. Tuurlijk, tuurlijk.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 Burgemeester Meijer, hoort of, u dat? <laughs> het is maar een suggestie. Okay. wie weet, uh, uh, krijgt het wel een uh, gunstig gevolg. Want ik weet niet van wie de grond is en hoe het allemaal in elkaar zit, want ik ben geen politicoloog. Maar dit lijkt me een goede, goed, goed idee. Nou, een goed begin is het halve werk. zullen we zeggen. Toch? Oké, okay, ja, dat, dat is ook waar. Oké, okay. dankjewel Albert Jan. En uiteraard zometeen wil je veel meer info bij Sanford op zaterdag. Eerst verlangen we zo naar de zomerleks van horen. Ja, misschien eind uh, volgende week. Komt er echt gewoon een beetje zorg weer aan, hè? Graadje of twintig? Dan gaan we de goede kant op Deze muziek past daar al behoorlijk goed bij Prins Mohammed en Jules is hier Someone loves you honey I wanna share what he is. Oh. Het was Gustavo Lima en Ballada. Tevens alweer het uh, einde van het eerste uur, Robert-Jan. Ja, ja, de tijd vliegt voorbij, hè. Hey, prima, joh. Maar we zitten weer gelijk weer goed in, hè. Eén week niet samen en uh, we zitten, voor je het weet, zitten we weer goed in. Dat bedoel ik. Dus En we hebben natuurlijk nog genoeg items te gaan, hè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 Sing like a butterfly, so charming mm. Baby girl She recognized mm. the man in me Number one of the world There's something in her eyes like a spell getting me hypnotized Oh lord She gave me no one smile Two smile, three smile She got me going wild more than diamonds So and baby Change your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 In Mechelen in België is een jongen van tien overleden toen hij een wurgspel aan het doen was. Hij werd door zijn ouders op zijn kamer gevonden met een touw om zijn nek. Volgens Belgische media zijn wurgspelletjes een rage onder kinderen. Ze doen een sjaal of een riem om hun keel en door gebrek aan zuurstof raken ze in een roes of krijgen ze hallucinaties. Drie jaar geleden vielen in Wallonië door wurgspelletjes tien doden. Sindsdien loopt op Franstalige scholen een preventiecampagne. De politie in Limburg heeft de twee mannen uit Sittard vrijgelaten die zaterdag waren opgepakt in verband met de dodelijke mishandeling van een man van 23. Ze blijven wel verdachten. Gisteren werd een derde verdachte aangehouden. Het slachtoffer is een man uit Munstergeleen. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in het centrum van Sittard op straat zo zwaar mishandeld dat hij in de zaterdag